Gisteravond was de drugsboot Mississippi het doelwit. Vanavond was het de beurt aan koffieshop Kosbor aan de Kleine Gracht. De koffieshops in Maastricht verkopen sinds zondag weer drugs aan Belgen en Duitsers. Ze doen dat omdat een rechtbank vorige week bepaalde dat een koffieshop onterecht is gesloten... omdat er drugs werden verkocht aan buitenlanders. Burgemeester Hoes dreigde al met ingrijpen. In koffieshop Kosbor zijn twee mensen aangehouden.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 Geen van de websites van de Rijksoverheid is te bereiken. De bezoekers van Rijksoverheid.nl en bijna alle ministeries... krijgen een storingsmelding te zien en excuses. De Rijksoverheid zegt dat het hoogstwaarschijnlijk gaat om een DDoS-aanval. De RVD hoopt dat de sites komende ochtend weer bereikbaar zijn. Het weer vannacht klaart het op, is het meest droog. Morgen begint de dag zonnig, later raakt het bewolkt en dan gaat het regenen. Het wordt morgen overdag 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Drupsteen. Goedenacht. Mijn hele leven wordt mij al de vraag gesteld... of ik familie ben van Jaap Drupsteen. Grafisch vormgever, regisseur, ook muzikant, componist. De ontwerper van heel veel logo's en leaders voor de VPRO destijds. Van de laatste serie Nederlandse bankbiljetten. Het huidige paspoort de glazen gevel van het museum voor beeld en geluid hier in Hilversum... en oneindig veel meer. Echt, echt heel veel meer. Nou, die man dus. En als mensen dan vragen of ik familie ben... dan zeg ik altijd, ja, mijn vader heette ook Jaap Drupsteen. En dat was een neef van die Jaap die bedoeld wordt... en die komen allebei uit Hasselt, in het uit het Overijsselse Hasselt. Maar hoe vaak ik ook geconfronteerd werd met die vraag... ik had Jaap nog nooit ontmoet. Zijn moeder wel, zijn dochter, zijn zussen... maar Jaap zelf dus niet. Tot een paar weken geleden... Toen ik met Jaap en zijn dochter Tisia ging praten over een boek dat gemaakt wordt. Een boek over de familiegeschiedenis van de Drupstenen. Met name over opa Jacob gaat dat waarschijnlijk. Maar dat was voor mij een geweldige ontmoeting, want eindelijk ontmoet ik dus die man waar ik mijn hele leven al mee geconfronteerd werd. Maar uh, we hebben het ook uitgebreid over de geschiedenis van de familie gehad. En ook over, over de geschiedenis van de Nederlandse televisie een beetje. Want hij, hij werkt al heel lang voor Nederlandse omroep En met name dus voor de VPRO. Dus dat was echt fantastisch. En ik dacht op een gegeven moment ook van... het is leuk als wij elkaar eens in Casaluna gaan spreken. Maar er moest natuurlijk wel een aanleiding komen. En die kwam al heel snel. Want Jaap heeft de akte van abdicatie ontworpen... die vorige week gebruikt werd op Koningin de Dag. Hè, toen Koningin Beatrice toen dat nog koningin was, die abdicatie of die akte getekend heeft... was er meteen daarna de prinses. Nou Daar kwamen al die andere handtekeningen op. Maar hij heeft dus die akte van abdicatie ontworpen. En uh, die is vandaag overgedragen aan het Nationaal Archief in Den Haag... Uh, waar die de komende eeuwen zorgvuldig bewaard zal worden. Maar eerst wordt die ook nog een paar maanden tentoongesteld. En dat is in de Nieuwe Kerk... waar aanstaande zaterdag een tentoonstelling wordt geopend met de titel ingehuldigd de Oranjes en de Nieuwe Kerk. De muziek was te kort voor deze inleiding, hoor ik. Uh, maar Jaap zijn hartelijk welkom in Casaluna. Dank je wel. Echt leuk dat je er bent. Uh, was het een mooie dag eigenlijk. Was daar nog, is daar nog wat aan gedaan aan, aan dat overdragen aan het Nationaal Archief? Uh, ja, ja. Toespraken. Um, iedereen was er die ermee te maken had. Opdrachtgevers uh, en uitvoerders. Want het waren er ook nogal wat. En... Um, die mochten hem dan allemaal in gereden staat zien. Dus je bent als ontwerper niet de enige die eraan gewerkt heeft? Nee. Um, er werkt een projectleider aan. Er werkt een kalligraaf uh, aan. Althans een typograaf. Een calligrafische typograaf. Ik um, kan het ook omdraaien. Een, een, uh, dat is Frank uh, Blokland. En een... Een... Uh, en Trudy Demoet, die uh, de verluchtig, verluchtiging deed, de verluchting. Uh, ja, dat was het. Dat is namelijk iets heel leuks. Dat die, die maakt gouden letters. Oh. Uh, die heeft die gouden letters gemaakt. Echt goud, gewoon. Ja. En dan heb je de boekbinder niet te vergeten... die dus met de hand uh, die map heeft gebonden... en daar de, de akte van perkament in heeft gebonden... Uh, dat had ik de projectleider al genoemd, Ja, die had je van de, ja, ja. Van de van de, van de dus drukkerij. Daar, daar werken heel veel mensen ja. aan. Ja. Ja. En, en, en op onze Facebook-site, maar op andere sites trouwens ook... maar ook op onze Facebook-site, die van Kaatsaluna... Dus, uh, is een foto te zien van die akte van applicatie... Ja, ja. voor ja. De mensen die hem nog niet gezien hebben. Als ik daar als leek naar kijk... dan denk ik dat is niet het moeilijkste klusje dat jij ooit gedaan hebt. Nee, uh, dat, uh, dat is in zekere zin zo. Het gekke is dat het toch behoorlijk moeilijk was... omdat de uh, uh, keuze van materialen beperkt is... En, en er zijn voorschriften, dus het, het, het ding moest uh, 2 A3 zijn, ongeveer. Ja. Um, ik had zelf bedacht dat er een soort, um, een soort lijst omheen moest, een oranje rand met, een, met die uh, koninklijke wapens erop, ja. en <coughs> dat moest van een materiaal wat duurzaam is, maar ook bijvoorbeeld, uh, vond ik, tenminste, dat het voor de camera ook moest performen, als het ware. Dus dat, dat glanstokken op een bepaalde manier, oh. zodat, die, zodat die logootjes omslaan uh, in, qua contrast. Oh. Dus als het ware negat uh, hoe heet het diapositief worden als het ding gekanteld wordt. En uh, op die manier werd het beeld ook weer wat levendiger. Oh, ja, op een foto zie je dat natuurlijk. Nee, dat zie je niet op een foto. Dat zag je, je zag het een beetje bewegen voor de camera. Ik, had eigenlijk, ik, ik speculeerde eigenlijk dat het uh, erger zou zijn, dat dat ding nog wat meer, uh, dat je dan kon volgen als die doorgeschoven werd. Dat de camerahoek dan veranderde, maar uh, ach, bij televisie zijn ze gek op close-ups, dus je ziet altijd toch weer meer mensen uh, in close-up dan uh, zo'n ding actus. doorschrijven. Dan ja, ja, ja, ja. Ja. Ja, maar ik heb het toch een beetje onderschat, en, hoor ik al. Ja, is, en, het nou, is het nou een mooie opdracht, zoiets? Is een, een eervol natuurlijk. Ja, dat is het sowieso. Maar en het is ook wel een mooie opdracht... omdat hij zo uh, uh, totaal... Onbekend is, ook voor de opdrachtgever zelf. Uh, ik bedoel, dit, dat komt eens in de dertig jaar voor. Ja. En het hele kabinet van de koningin, die uh, alles weet van hoe je met de koningin uh, moet leven, zal ik maar zeggen. Uh, uh, althans, moet opereren, lijkt daar in de praktijk. Die, die hebben dat dus ook, ook nog nooit aan de hand gehad. En dan ga je en, even in het archief kijken hoe die voorgedrokken weer uitziet. Nou ja, dat is, dat is wel gebeurd. Maar uh, het werkt nu anders natuurlijk. We weten veel meer. We hebben andere technieken. Er zijn eigenlijk niet meer. Uh, uh, de, ja, mensen die kalligrafie zo uit hun mouw schudden, dat is, er ook, dat is uh, ook niet meer zo. Bovendien zijn er bezwaren tegen de, het gebruik van inkten op perkament. En daardoor was het sowieso een beter idee om daar met, met hele krachtige screendruk-inkt op te werken. Maar... Er moest natuurlijk wel een goede connectie met de historie zijn. Dus dan moet je wel, uh, dan moet het wel een lettertype zijn. Dat is ook een voorgeschreven type. Dat is de, de minuskel, de, de, de, de humanische minuskel, dat is het. Uh, het klinkt ding. mooi, maar het is. <lacht> ja, die is uh, en, en Frank Blochland heeft die verscherpt, verfijnd eigenlijk. Ja. En, dus het is een die, unieke letter. Het nu. is een unieke letter. ja. En die wordt ja. Dan in de computer gezet en dan... Ja, ja, ja. ja. ja. Eigenlijk en, wel. En dat, ja, dat, dat, dat hebben ze ook gezegd van uh, hij moet 2000 jaar meegaan of zo? Ja, 2000 is niet genoemd gelukkig, want dat konden we niet garanderen. Nee, maar hij moet wel heel lang meegaan. Dat is wel dus gaaf, al die lijkt, man, Dus daarom, is die ook, daarom zitten linnen omheen heen en is hij ingebonden. En die, soort lijm, die lijmsoorten die ze daarvoor gebruiken... schijnen dan heel erg lang goed te blijven. Dat... Wij geloven dat ook maar, maar we zijn dus natuurlijk aan alle kanten geadviseerd daarover. Ja, dat is toch ja. fantastisch, dat, je, dat idee dat je iets maakt, dat er, daar er over zo lang nog is. Ja, dat is waar. Het dat zal, dat zal een van mijn weinige werken zijn die zo ja. lang bewaard blijven, ja. Ja, goed. op Drupsteen dus. Vannacht de gast uh, in Casa Luna. En uh, hij blijft al twee uur in, dat is maar goed ook. Want hij heeft ongelooflijk veel gedaan. Dus we gaan het nog hebben over de VPRO. Over die tijd vroeger, hè? over het nee. ontwerpen van de laatste serie... Nederlandse bankbiljetten. Over die gevel van het Museum voor Beeld en Geluid. Nou, allemaal, allemaal zaken die voor mij komen. Maar ook over muziek. Veel over muziek en, en beeld bij elkaar. Want, want jij zegt, ik ben eigenlijk een soort beeld- en geluidmaker. ja. Ja, dat heb ik uiteindelijk maar bedacht ervoor. Want ik doe het inderdaad, allebei. Ja, nou, heel lang. Tot twee uur dus. Meer informatie over deze aflevering van Casaluna en, en ook over andere is te vinden op radio1.nl. Daar kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Kunt u dit programma morgen alweer terugluisteren? Kunt u het podcasten? Kortom, reden genoeg om daar eens te gaan kijken, radio1.nl. En misschien doe ik niet zo vaak, maar ook een keertje uh, naar drupsteen.nl. Want dan kun je lekker meekijken naar alles wat wij vandaag gaan bespreken. Dat is echt een mooie, een mooie mm. site. Ja, ja. Um, eerst maar even dat, uh, dat geld. Oh ja. ja, want Dat ja. is uh, toch wel iets heel bijzonders. Dat was altijd grappig. Mijn naam stond ja, er stonden een paar voorletters bij. Maar de, de naam erop stond altijd op alle geldbiljetten. Dat vonden wij van de familie altijd heel leuk. Uh, maar jij hebt het gemaakt. En dat begon in de... Wanneer begon dat? ook Het 25 euro biljet. Een uh, uh, gulden biljet, sorry. Ja. Was, was de eerste die je maakte. Ik geloof dat ik de opdracht kreeg in 85 of 88. Ik ben slecht in jaartallen. Um, maar ergens tweede helft jaren tachtig. En, ja. en dan komen ze bij en zeggen, wil je misschien het geld uh, ontwerpen? Nou, nee, want het, kijk, toen, toen was het al zo dat het competities waren. Er werden dus meerdere ontwerpers gevraagd om een voorstel te doen. En um, ik werd gevraagd door Oetje Oxenaar, mijn voorganger eigenlijk... Ja. die, uh, die ook hoofd van de dienst esthetische vormgeving van de PTT was. En die heeft het en... geld daarvoor, dus de serie... Ja, die die voor heeft, voor die heeft, ja die, hij heeft de, die, die um, portretten gemaakt van historische figuren. Een beetje van die, van, die, van die gestoken portretten, als het ware. Een soort gravures. Ja, grove gravures. En tenslotte heeft hij dan de snip de en vogels. de vuurtoren gemaakt. Oh, ja, ja, dat, oh, waren ja. Die, ja, dat waren die hele. En, en de zonnebloem, niet te vergeten. Dus hij heeft dus twee, twee series gemaakt. Nee, hij heeft ja, zijn, in zekere zin wel. In zekere zin is hij een tweede serie gestart, die afweek van de eerste. Ja. Dat is waar, ja. En daarna kwam jij en, ben, ja, en hij heeft jou gevraagd. Hij heeft mij als een van de zes ontwerpers gevraagd, ja. En weet je ook waarom? Uh, ja, ja, dan weet ik niet. Hij dacht dat ik alles kon. Ja, ik, ik, ik maakte... bleek We, ook zo te zijn. Ja, ja nee, ik was eigenlijk bij de televisie begonnen en daar had ik mijn, mijn soort van laat ik maar zeggen, ook wel mijn vorm gevonden. Maar dat, dat werd ook wel zo interessant gevonden... dat ik gevraagd werd om postzegels te ontwerpen. En uh, de, van allerlei dingen de, uh, tot, tot interieurs heb ik ontworpen voor de Ja, de, de, Het is net alsof hij mijn grenzen opzocht, als het ware. Of hij mijn grenzen opzocht. Oh, dat en ik, grappig, ging, ik ging maar gewoon door. En jij zocht mee? En ik zocht mee, als het ware, ja. Dus maar je... het werd een enorme avontuur steeds. Want als je bank, ja. geld gaat ontwerpen, dan, uh, ja, dan moet je niet alleen iets moois maken... maar dan moet het natuurlijk ook dat watermerk, het mag niet nagemaakt kunnen worden. Ja, ja. ja dat programma van Eisen was enorm verz verzwaard. Want de, de, de, de, de namaak was in die tijd, geloof ik, een beetje alarmerend. Dat weet ik niet precies. Dat, dat hoor je ook niet echt. Dat hoort niemand. Maar er waren in ieder geval redenen om die, uh, beveiliging, die beveiligingskenmerken op te voeren... Uh, de hoeveelheid en de ernst ervan. Ja. En dat werd lastig. Uh, en toen had Oxenaar er eigenlijk geen zin meer in... en heeft toen een zes mogelijke opvolgers voorgesteld. Hij heeft ze allemaal geen... uh, opgezocht zelf? Ja, ja. ja. Ah, okay. En hij dacht, dat wordt mij te ingewikkeld. Daar, heb ik, daar ben ik te oud voor geworden. Voor dit soort, uh... Ik weet niet of hij dat letterlijk, letterlijk <laughs> dacht. Maar in elk geval... Um, um, hij vond het mooi geweest. Hij ja. deed het al een hele tijd. Ja. Maar weet je dan hoe dat werkt met een zo? Hoe ga je dan hoe ga je dan? Nee dat, is, nou, dat, nee, dat is het, het moeilijk. Je wordt in zekere zin meteen in het diepe gegooid. Dan is het wel zo dat de, de begeleiding van de specialisten van de Nederlandse bank... dat die behoorlijk uh, uh, uh, krachtig is. Dat zijn mensen die hebben er echt heel veel verstand van hebben. Yeah. Die houden de, de, de ontwikkelingen in de hele wereld goed bij. Dus die, um, uh, die begeleiden je aanvankelijk. Maar je moet natuurlijk wel. Een, uh, ja, een ontwerp maken wat voldoet aan een behoorlijk zwaar uh, programma van eisen. Ik heb hem nu even voorgezet, uh, 25 euro, want daar begon het mee. 25 gulden was het uh, toen het nog, zo. Ik, zeg het steeds, ja. ik, zeg, ik heb ja, ongeveer acht niet. jaar lang nog gulden tegen de euro gezegd... en dan moet ik weer gulden zeggen en dan zeg ik tijdens het euro. Maar goed. <lacht> <lacht> um, Had je deze gemaakt toen? Ja. Heb je hiermee gewonnen? Uh, nee, het erge, nee het, de, de, de voorstellen waarmee ik gewonnen had... Die zagen er behoorlijk anders uit dan het oh. uiteindelijk... Ja, want toen wist ik er nog niet zoveel van. De briefing was maar beperkt. En uh, um, die werd ook... Uh, die stuurde je ook wel een beetje een bepaalde kant op. En dat, daar had ik niet echt veel zin in. Ik dacht, als, het, als, ik, als, je dit, als je dit probleem wil oplossen... dan moet je eigenlijk het programma van eisen nog veel dominanter toepassen eigenlijk. En, en het ontwerp daarop baseren. En dat is... Vind ik nog steeds een, een, een heel goed uitgangspunt, om het onbescheiden te zeggen. Maar um, het betekent wel dat je uh, je, ja, je ontwerp technische of hoe je dat maar noemen wilt, je stijl, je signatuur, dat die daar totaal niet op toegerust is. Maar ik snap het niet op helemaal, toe... want je zegt... als je ja. dit probleem wilt oplossen... Ja ja, ja, ja, laat ik het iets duidelijker zeggen. Er is een, zijn enorm veel programma's... ik moet het iets concreter maken. Wacht even, dat, dat programma van eisen, ja. dat houdt bijvoorbeeld in dat er een watermerk komt. Ja. Als dat watermerk... Dat, dat moet een bepaalde oppervlakte in beslag nemen. Als je dat doet, betekent dat dat je aan de andere kant... daar Niks kan laten zien. Nee. Dat is één ding. Dat is heel simpel, natuurlijk. Dan moet er zogenaamde plaatdruk opkomen. Oh, ik... Ja. sorry. Ja, je ik wijs naar het ding. Is de, dingen, de, en de, dan de, de zit microfoon in... iets anders? <laughs> ja. Goed, dan ga ik aan deze kant wijzen. Um, dat moet een voelbare structuur hebben. Die kan alleen maar op bepaalde plaatsen staan. Ja. Want op andere plaatsen moet er namelijk bijvoorbeeld een nummer staan of een soort code of een in een ornament verwerkte code. En daar mag ik allemaal lekker niks over zeggen. <laughs> Hoe dat. <laughs> en en um, dus al, al die locaties op zo'n hebben hebben een een dwingend voorschriftje ja. achter zich. En die code, die weten wij niet. Die, die staat erin, maar die, dat is geheim. Dat zie je alleen maar... Ja, die, die verschillende signalen die erin staan, daar hoor je die, die, daar vertel ik je nog steeds niks over. Ook al dat, is de groene meer... ik, uh, nee, ja, nou ja, ik heb toen een, uh, een contract getekend en, en er staat een lelijke dwangsom op. Oh, ik echt? weet niet of, nog of, of van die nog <laughs> geldt. <laughs> dus, dus daar ook... En bovendien is het heel interessant om te vertellen over dingen die uh, geheim zijn. Ja, <laughs> ja, en ja, mensen leuk. leuk nou, Hangen ze aan je lippen, ja. Ja. ja. Dus je wordt heel erg in een soort van dwangbuis gezet. Ja. En, dan, en dan mag je nog wat ontwerpen. Ja, en daartussendoor zit je dan te friemelen en dan denk je... ja, maar jeetje, dat wordt wel een beetje angstig op deze manier. Dat, krijgt, dat komt nog niet echt lekker los. En dat is het moeilijkste aan het hele proces. Om die, om die een zekere vanzelfsprekendheid weer terug te vinden in je vormgeving. Ja, en hoe ben je dan toch losgekomen? Um, nou, dat heeft wel lang geduurd. Bij die 25 is dat nog niet echt gebeurd. Dat kan ik nog steeds zien. Die vraagt vind... nog steeds de sporen ervan. Vind je die nog niet zo mooi? Nee, die zou ik, best, die zou ik nu een stuk beter kunnen maken, ja. Maar, ja. maar gelukkig kwamen we daarna de... Want daarna kwam welke? De 100 kwam toen. De 100? En Die vind de, ik heel mooi. Dat is ja. Een beetje die goud ja, die, die is al beter gelukt. En die is ook... Uh, het gekke is dat het een beetje... Wat er doorheen loopt is de ontwikkeling van de computers... Uh, uh, bijvoorbeeld. Want die 25 gulden is nog voor het grootste deel met, met, aanvankelijk met de hand ge, ge, geverfd, zeg maar. Ja. En, en, en globaal aangegeven wat ik waar en waar wilde zien. En dan werd het in een uh, computer gebouwd, in een systeem. Waar, uh, want dat gebeurde toen al wel. Dat was een Dalim systeem. En die, daar uh, werd het allemaal. Uitgewerkt. Een Dalim-systeem dat, dat is een computersysteem. Ja, dat was ja. destijds een, een, een heel, ge heel geavanceerd computersysteem voor de drukkerijwereld. Bovendien bestond er ook de Estelis, die grote Nederlandse computer. Een heel bijzonder ding, eigenlijk een soort voorloper van uh, Adobe Illustrator. Ja, ja. Maar dan met een speciaal, ja dat was een heel bureau. Dus ja. je had het eerst getekend en daarna kwam het, kwam het in de computer? Ja. ja. En, en om het even een klein stapje te maken, je hebt die 25 als eerste gedaan... en bij de 100 ging het al beter? Ja, de, ja, ja, die vind ik ook heel mooi. Want daar zitten ja. van die, van die bijwachtig. Ja. Oh, ja, ja, want dat hoort bij een van de van de, van de kenmerken. Wat ik wat ik in, interessant vond, was om, om dat biljet dan helemaal abstract te maken. En de veelheid uh, of, of de, het getal uh, daarin op een bepaalde manier tot uitdrukking te brengen over het hele vlak. Want hier zitten dus honderd. Bijen, elementjes in. Van dingetje. die soort van ach, bijenachtige Bijen of spinnenachtige webben. En bij de duizend van de weeromstuit. zie je er dus duizend van die kleine. Jij heet je aan ja, werk? <laughs> ja. ja dat gaan, je ziet wel een werk. Toen konden we al kopiën en pasten. En bij, de tien, en bij de... de tien zijn er tien van die elementjes. Driehoekjes. Daar ben je het meest blij mee, hè? Met de tien. Ja, die vind ik wel lekker. Die, ja, die, is, het, die is het makkelijkst. Uh, die, die is het meest losgekomen, zal ik maar zeggen. Het grappige, dus je bent gewoon steeds beter geworden? Ja, ja, ja, ja, beleving, dat is, je, ja. je ziet dat als je terugkijkt naar het werk van Oxenaar zie je dat ook. Zijn eerste vijf gulden biljet, dat, is er al lang, dat, dat was na, na betrekkelijk korte tijd al verdwenen. Ja, ja. Als ik me goed herinner. En je ziet ook die, die ontwikkeling uh, zeker uh, doorgaan. En ik denk dat hij, dat hij uh, uh, f, toen hij er steeds meer van wist... dat hij toen, toen ook heeft uh, gedacht, ja, maar ik ga nog. Hele andere dingen doen. Zonnebloem, uh, ja. uh, weet je wel, snip. Uh, en dat, dat, dat was wel een goede natuurlijk, want het heeft enorm tot uh, verbeelding gesproken. Ja, maar en die van jou ook, maar hoe lang heb jij daar nou aan gewerkt aan die uh, biljetten? Dat weet ik nooit. Oh. Ik doe altijd, altijd veel dingen tegelijk. Ja, precies. En, dus. en het gaat, dat gaat over een langere periode, omdat er uh, uh, tegelijkertijd vaak weer nieuwe uh, technische ontwikkelingen in. in ge ja, die moeten geïmplementeerd worden. En die, die, die... Ik vertel het toch niet. Maar hier, ik zie ze hier en ik zie ze daar. Wat ik wel kan vertellen is bijvoorbeeld die transparante um, plaatdruk die erop zit. Dat zijn die, die, die soort visgraten die op die tien gulden uh, nou, elementen zit. lopen. Dus, dus aan weerskanten van die, ja. van die rode... Driehoekjes. Dat is, een, uh, dat is een transparante plaatdruk. En dat was eigenlijk nog nooit toegepast. Wat is dat een transparante plaatdruk? Uh, plaatdruk is, een, is, een, uh, uh, is, een, is een, een uitgeholde plaat, zal ik maar zeggen... waar die vorm in gegraveerd zit, als ja. het ware. En daar gaat een... een, een Opdikkend soort inkt in. Dus die inkt die, die, uh, uh, die wordt erin gesmeerd, en als die gedrukt wordt, maakt die een voelbare okay. vorm. En dat heb je zelf bedacht allemaal? Nee, nee, nee, nee, dat was al sowieso voorgeschreven. Um, en het, het, het, het uh, gebruik van die transparante uh, plaadruk was een idee van een, uh, van een uh, graveur. Okay. En die had dat in zijn kast liggen, en niemand had er waarde aan gehecht. En hij vertelde het mij op een dag. En ik dacht, nou, volgens mij is dat geniaal. Ja, dat moeten we gebruiken. meteen doen. <laughs> en, <laughs> yes, en toen yes. hadden wij dus geld dat nergens in de wereld... Uh, met, met niks in de wereld te vergelijken was. eigenlijk. Nee. Nederlands geld was beroemd, ja. dat ja. geld van jou. Ja. Hoe is dat? Oh, dat is leuk. Ja, een beetje vragen. <laughs> maar, maar, maar is het niet meer, meer dan leuk? <laughs> uh, ja, het was ook meer dan leuk. <laughs> ja. maar, Wat is het nog verder meer dan, dan, dan leuk? <laughs> dan, <laughs> dat, is, dat is moeilijk, uh, moeilijk nader te, te vertellen. Want um, uh, ja, het, is, het is natuurlijk iets onvarschijnbaars. Het is net zoals jij het zou voelen. Het, je komt er ook niet verder mee met die... Met die emotie, ja. zal ik maar zeggen. Dat je denkt van, wa waanzinnig. Ik zie het daar, ik zie het daar, ik zie het overal. En ik sta in een winkel en dan komt het uit de la. En er waren mensen die hadden dingen opgehangen... of die vertelden dat later dat ze dat, dat ze dat tientje zo lang mogelijk... in hun portemonnee hielden omdat ze het zo mooi vonden. Ja. En, en dat is allemaal fantastisch natuurlijk. Maar... Uh, ja, het is ook iets heel geks. Het is net alsof de wereld een beetje meer van jezelf wordt. Omdat je dan overal je werk ziet. Net alsof het in je eigen studio hangt. Of zoals het om je, om je yeah. heen is als je eraan werkt, zien het ook. Uh, als daar iemand stond te betalen, zag ik het ook. Ja, dat is toch, dat maar dat, is, dat, dat, dat gaat dan bij je leven horen op een bijna vanzelfsprekende manier. Dat maar is ook wel dat wel. iedereen het zo mooi vindt. Ja, dat is, nou, dat was in het begin niet zo hoor. Oh. En er werd nog wel... Er werd altijd nog wel gezeurd door sommige mensen over die abstractie. Dat, dat er geen zonnebloemen op zit. Ja, dat is precies, ja. Of een beroemde oude meneer. Ja. Ja. Ja. Ja. Mijn broer heeft dat ook. Hè. Die heeft aan de muur hangen. Ja? Ja. Heel <laughs> Van, ook het duizendje nog. Want hij zei hij zei ook wel eens... Je kan dat ik tot 2025 nog inleveren of zo. Oh, dat weet ik niet. Is dat nog? Is dat, volgens maar misschien was je er daarom nog steeds niks over. Oh, misschien hey, hey, hey, heeft hij hey, hey, de op... lijst hier wel een flinke schade. Maar... Even kijken, die, dus die, die bankbiljet zijn. Want er nog één ding daarover. En dan gaan we denken naar de muziek. Hè. Uh -huh. uh, want we hebben ook nog live muziek hiervoor. Ja, ja. Dat weet jij al met luisteraar nog niet. Jazzmuziek. Maar uh, toen kwam de euro. En toen hadden wij zo'n briljante geldmaker, ontwerper. En toen, en toen. Waarom ben jij die euro niet gemaakt Want je werd steeds beter. Ja ik, nou, ja, ik heb ook meegedaan aan de eurocompetitie. Nou, oh. dat wel. Um, maar die is het niet geworden. Um, was, was dat ook zo mooi kleurrijk? Uh, nee. Want die. Um, die kleuren waren anders voorgeschreven. Dat was wel kleurrijk, natuurlijk wel. Maar ja, weet je wel, er we moesten van, van die, van die, van die, ja, die nondescriptig stukken gebouw op en zo en, uh, een beetje ja. de dingen dingen. Nou, nee, dat is niet helemaal waar. Dat is niet eerlijk om het zo te zeggen. Het ging vooral. Het, het waren wel heel veel uh, oude antieke uh, symbolen en vormen uit, uh, uit de geschiedenis van Europa. Ja. En daarmee moest je dan dat uh, iets samenstellen. En, en, en hoe vond je het zelf wat jij gemaakt had? Uh, dat vond ik in potentie heel uh, sterk... omdat ik uh, een oplossing had gevonden... om uh, vrij veel ruimte toe te kennen aan uh, beveiligende elementen... terwijl ik toch die ornamentiek wel gebruikte. ja. ja. Maar dat was op een heel andere manier natuurlijk. Want het kon niet in de buurt komen van de Nederlandse ontwerpen. Omdat er nog meer eisen Omdat, meer er, er, omdat, er, er, omdat die, die eisen het voor van bepaalde voorstellingen erin in moesten. En, en dan nog uh, één ding, want hoe erg baalde je toen je het niet werd? Niet zo erg. Oh. Ik heb heel veel andere dingen te doen. <laughs> ja, toch? Ja. Ja, veel mee. Ja, nee, ja, ja nee. Ik, ik ben wat dat betreft, uh, maakt het me niet uit. Als ik, als ik maar hele leuke dingen te doen heb. En die had ik altijd wel te doen. Ach, gelukkig. Dus, ja. nou, ik vond het jammer. Goed, we gaan even naar de muziek. Want we hebben hier uh, live muziek. En uh, dat is het Chris Cor. Korstens Quartet, Quartet. wat zeg jij? eigenlijk? Quartet. Quartet, Wat staat met Q-U-A-R-T-E-T -e -t ja, op mijn lezen. Dus neemt het er niet goed? Nee, goed. Oh, goed. Oké, okay, het Chris, Chris Korstens Quartet met uh, Oscar Jan Hoogland aan de piano, Harald Oustbeu. Nee, Oostbeu, Oostbe Oostbe dat is een no Noorse naam hè? Ja. Dat op cello, Martin van Leusden op drums en Chris Korstens zelf op saxofoon. Nu één nummer en in het tweede uur van Kaasluna nog drie. Hoe heet het eerste nummer? Trifle. Trifle. dat is ook de naam van de CD hè? Ja. Heel mooi twijfel. zijn maar weinig mensen hier in de studio, maar die zijn wel heel enthousiast. Dank Zometeen wel. Zo nog meer van Chris Korstens kwartet. En jouw Drupsteen, die zit hier nog steeds. En ja, jij hebt ook in een jazzband gespeeld. Je hebt uh, contrabas gespeeld. Ja. ja, veel bandjes gespeeld. Ja. Maar lang geleden. Maar wel jazz dus. Ja, ja. ja. En, en, ja. en uh, hou je er nog steeds heel erg van? Ja, ja, ja het, het, uh, ik mag, ik, vooral als het swingt. En dat deed het gelukkig. Ja, het was net. Ja, zo, ja, ja. Jammer, jammer ja. dat wij iets te weinig ruimte hebben hier om flink te gaan dansen. Maar ja. nou, ze komen straks mm. nog een paar keer terug. En um, ik denk dat het leuk is voor ons om even naar de, naar de VPRO-tijd te gaan. Ik zeg er nog maar even bij dat jij tot twee uur te gast bent. Dus we, we hebben nog een heleboel te bespreken. Maar even naar het begin. De VPRO, uh, daar, ja, het is eigenlijk de NTS waar jij begonnen. Want jij kwam van de school voor... Het was in Enschede de school De, de, voor... de Academie voor Kunst en Industrie heette dat toen. Ja. Kort, kortweg de Aki. Daar ben je opgeleid dat... tot grafisch ja, tot gra ja, ik ging er naartoe om binnenhuisarchitect te worden. Want uh, mijn vader had een meubelzaak. Maar, uh, en dan, dan kon dat wel. <laughs> want uh, Ze wisten toen nog niet hoe erg het was als je naar een kunstacademie ging. Hm. Maar daar zag ik um, dat grafisch ontwerpen. En ik vond het... Ik dacht, dat moet het worden. Ik wist het eigenlijk vrij snel. Waar voel je dat aan? Um, ik denk dat ik dat ambachtelijke zo lekker vond. Dat, dat, die, dat geklooi met die letters. En, dan, uh, en dat, dat, die letters niet, dat het dan niet alleen de letters waren die de boodschap uh, uh, deden maar, of, of gaven. Maar ook de ordening en de... Context en de illustratie of het idee, met ja. name de ideeën. En, uh, en het gek is dat, dat uh, die beslissing helemaal uh, de, uh, de doorslag uh, kreeg toen ik uh, <coughs> uh, ontwerpen zag voor televisie. Zwart-wit hadden ze die gemaakt. Dat was het zwarte wit televisie. En de leerlingen moesten allemaal een storingbordje ontwerpen. Ja. En Dus er hingen een stuk of tien, twaalf van die verschillende storingbordjes. En toen dacht ik, dat is... Als, je, als die hele sfeer, die wereld ook bereikbaar wordt... of hoe heet het, uh, uh, impliciet wordt voor die grafische vormgeving... publiciteit heette dat toen nog... dan moet dat volgens mij een enorme potentie hebben. Zo, ja. Die notie die, die heeft zich toen heel snel gevestigd. En Want hoe wist je... Hoe wist je dat? Want dat had het nog niet. Het was heel eendimensionaal ook. Er, er ja. werd een, een plaatje gemaakt, vrij ja. saai volgens mij. En daar werd een ja. camera voor gezet en dat was het. Ja. Ja. En hoe wist jij dan dat die potentie zoveel groter was? Geen idee. Intuïtie. Ik had het. En, het, en het, ik wist het ook. Ik, ik weet nog toen ik daar... Eh, echt stom toevallig weer door de, via de, de, de, de, de, de oom van een vriend van me daar terecht kwam. En dat ik, eh, dat ik ook heel... Eh, ik werd voorgesteld aan, aan Fokke Duts, de, de decorontwerper toen. En die, dat was een heel aardige man die zich geïnteresseerd toonde. En dan vroeg waarom je daar, wat je dacht daar te gaan doen yeah. en zo. En toen weet ik nog dat ik een heel referaat heb gehouden voor <laughs> hem. En hij vertelde dat die grafische middelen die met, dat, je, die, dat de, de, het manipuleren met grafische middelen van die beeldbuis dat dat een enorme potentie zou hebben. Dat heb ik anders gezegd toen, want ik uh, gebruikte andere woorden denk ik. Maar ik weet nog heel goed dat ik dat deed en dat ik ook later dacht, jezus, wat, hoe kwam ik nou bij zo'n zo eigenwijs verhaal? Ja. Hoe weet ik dat nou? Ja. Maar het bleek maar het wel klopt. Ja, ja, ja. ja, Want je begon dus bij de NTS en dan was ja. je derde of C-vormgever. <laughs> ja, ja, ja. Aankomend ontwerper C. Ja. Dat was, <laughs> dat was nog niet zo hoog in die hiërarchie. Nee, nee. Nee. Maar dat ging snel, toch? Dat ging nou snel ja, op die grafische afdeling niet zo. Ik, toen heb ik het nog tot ontwerper B geschopt. <laughs> in vijf jaar tijd. En toen... Uh, ja, toen, toen, toen uh, kreeg ik per ongeluk nogal een... Uh, toen kreeg ik een programma van D Dimitri Frenkel-Frank. Dat heette Hadi Massa. Hmm. Of ik daar titels voor wilde maken. En Frenkel-Frank Frank was een copywriter... die ook in de reclame werkte. En... Behalve dat schreef hij toneelstukken, maar regisseerde ook uh, televisieproducties. En dat Hadi Massa was een, een, uh, bestond nog niet, had hij toen bedacht. En dat moest uh, doorschoten worden, als het ware, met titels, met teksten, die iets actueels of iets geestigs of iets puntigs betekenden. En dat moest strak zijn, modern. Uh, en bijzonder. Een beetje Zoiets. zoals in de stomme film van Vroeger, tussendoor? Of ja, in zekere zin wel, ja. ja. een soort... Nou, nee, het waren eigenlijk... Ja, ik zou je zeggen, een soort bumpers. De, de, de, de functie van het lezen voor televisie werd eigenlijk okay. gebruikt. Dus het, het waren korte sequenties, drie, vier titels achter elkaar... waarin een klein verhaaltje uh, uh, werd... of een kleine spitsvondigheid uh, stond. En die, en die kon je... jij vormgeven? Ja, ja, dat was... Uh, uh, en toen, ik wist, ik wist eigenlijk vrij snel hoe ik dat wilde doen. En toen waren er net een heleboel nieuwere lettertypes. Uh, uh, die kon je zien in de Amerikaanse catalogie. Want die, dat was nog niet zo gebruikelijk. En toen heb ik een soort rommelige, of een, een soort uh, fotozetsysteem gemodificeerd daar. Op die grafische afdeling. Waardoor ik die letters kon printen, kon fotografisch kon printen. En dat, uh, dat zag er ineens heel anders uit dan alles wat er wat er gewoon was. Wat dan was het verschil tijd. dan? Het verschil was, dat, denk ik, dat het... Ik gebruikte bijvoorbeeld niet de hele beeldbuis... maar kaderde een stuk af... zodat ik die teksten kon opbreken en onder om elkaar plakken. En het programma had een soort logo... wat ik weer ver vervormde en gevarieerde uh, als illustratie. Die weer, dus het, het had een hele, hele sterke herkenbaarheid daardoor. Ja. En een hele eigen... Uh, ja, Sorry, interne logica zou je haast zeggen. Um, en dat, en dat, dat, dat werkte als ik weet niet wat. Dat sloeg meteen in. ja, ja En dat was de eerste keer dat grafische vormgeving... ook werd genoemd in de televisiekritieken In de recensies over programma's ja. ging, ging het ja. ook over die teksten? Ja, dat, ging, dat werd, daar werd dan En stond jouw naam er dan bij? Dat, dat zou best kunnen. Die ja, namen stonden in elk geval altijd in de aftiteling. Ja, dat ja, dus had uh, je in die tijd nog. Ja, ja. Dat is tegenwoordig ja. bijna niet meer. Nee. En hoe ben je nou bij de VPRO terechtgekomen? Nou, via, via, eh, via... Bij de, de, de massa begon dat. Annemarie Prins zag dat. Die toen voor de VPRO eh, regisseerde. En een idee had om de zeven doodzonden te maken. Een, een, een, een, een stuk van Bertolt Brecht. Muziektheater... Eh, werk van Bertolt Brecht en Koert Weil en ik moest meedoen en toen was net de kleurentelevisie gekomen ja. die was er misschien een jaar of zo en de gloeiende mazzel had ik dat die uh, kleurenstudio's vlak naast de grafische afdeling waren op dat moment en um, dat betekende dat ik twee deuren door hoefde te gaan en dan was ik in een studio in zo'n nieuwe kleurenstudio ja. En dat deed ik nog alles, want de technici waren bezig om uit te vinden... Hoe, um, wat je daarmee kon doen. En dat is iets wat we nu in Photoshop, zal ik maar zeggen, gewoon vinden. Dat je de blauwe kleur kan wegschakelen en daar een ander beeld voor kan inplakken. Dat principe, dat, bestond, dat was toen in die grote analoge studio's bestond dat. En, um, en daar zaten ze, waren ze mee aan het spelen. Um, maar... We uh, hadden uh, provisorisch materiaal. En ik bood ogenblikkelijk aan om maskers te snijden... en om kleuren te, uh, kleur op papier te plakken, et cetera. Ik maak wel een lange omweg hè, nu. Maar um, hoe dan ook, ik, ik leerde toen met heel snel hoe die trucages werkten. En, um, en dacht, daar moet je voor ontwerpen. Want dan kan je fantastische dingen doen. Dan kun je, grote grafische, dan kun je grafische ontwerpen maken die als het ware bewegen. In diezelfde tijd was Bob Royens daar al mee bezig. Want die, die was, was de eigenlijk regisseur? de allereerste ja, een regisseur... die, die uh, ogenblikkelijk ook die technieken uh, uitbuiten en uh, ge gebruikte... maar dan met dansers en met popmuziek enzovoorts. En, uh, dus dat, dat, dat was sowieso al heel toonaangevend. Ja. Maar ik, ik keek er als het ware een beetje naast... Want ik zag heel veel potentie voor de, voor de grafische vormgeving. En dat ben je toen gaan toepassen en, in, die, en, in die logo's en leaders voor de VPRO? Ja, ja, ja, ik, ja ik, ik, ging, ik ging wat langzamer. Dat was je vraag ook inderdaad. Via ja. dat programma van Annemarie Prins... want dat, dat is heel essentieel, toch? ik moet het toch wel vertellen... Ja. omdat ik toen voor het eerst de kans kreeg om echt dat te doen... te ontwerpen voor die nieuwe kleurtelevisie-trucagemogelijkheden. Ja. En toen ik dat één keer had laten zien... Toen veranderde alles, want uh, bij die grafische afdeling wilde, kon dat niet. Je kon niet een programmamaker worden of aan programma's meewerken op die manier. Maar, bij, maar bij het, omdat het een VPRO-programma was, werd ik weer gevraagd voor een volgend VPRO-programma. En bleef met de VPRO in gesprek. Toen ben ik nog heel eigenwijs, uh, heb ik daar een portefeuille kwestie van gemaakt bij de NTS. En uh, daar ben ik toen weggegaan. Ik heb nog, ben ik nog naar het teldesign gegaan ondertussen. Maar bleef contact houden met de VPRO. En op een dag had ik een gesprek met Jan Blokker. En die zei, lijkt me een goed idee. Uh, dus ik kom maar, meteen, kom maar helemaal hier naartoe. Ja, ja. En, nou. en Jan Blokker was toen tv-director? Die was de eindredacteur, ja. Eindredacteur. Ja. Maar even om in de stemming te komen... die uh, zo'n zo, zo leader van oh, de VPRO, ja, de VPRO destijds... Terwijl de mussen alweer bijna van het dak beginnen te vallen... presenteert de VPRO een programma Honde. met de eeuwigheidswaarden... van <laughs> alle seizoenen. Al schaafverzanden was het. Ja. Ja. Ja. ja. Later nog bij de Avro ook. Ja. En, en dat, waren, dat was zo'n logo met een V... met een soort uh, to ja. toeter eraan of Ja, ja. dat was een wilde... was een jaren zeventig logo, zou, je, zou ik nog steeds zeggen. En die P ja. had ook zo'n heel uh, ding waardoor het ja. een... ja, hoe beschrijf je dat nou? Ja, het werd. Het, het, het was. Het, het is een letter. Sterk overdreven met ja, dat sierlijk, was een, Sierlijk, sierlijk. Ja, een beetje uit Amerika overgewaaid. Maar het was niet echt, hè? Sierlijke letters waren niet zo in, toch? In die tijd. Nee, dit, dit, dit was streng. Dit was verboden. Dit was, dit, dit, dit was vormgeving die je absoluut niet deugde. Kies was het? Ja, ja alles, alles was er mis mee. Dus <lacht> ik dacht, ik zou wel behoorlijk op mijn te krijgen. <lacht> Waarom deed je het dan? Omdat, omdat ik. Uh, uh, daar behoefte aan had. <laughs> ik bedoel, ik, je kon best zo gaan ontwerpen als iedereen ontwierp. Eigenlijk, weet je wel, met mooie strakke letters en strakke vlakken... en een beetje, ja. een beetje ingehouden van toon. En, uh, ja, uh, maar, maar, maar dat zat niet meer in het tijdsgevoel, naar mijn idee. Dat en ben je dan heel er... erg snel met dat soort trends oppakken? Of, of... Achteraf bleek van wel, ja. ja. Maar wat zegt, dat dan, wat zegt dat dan over jou? Over ja. je geest? Zou ik zoveel verstand van mezelf moeten hebben? Ja, ja. dat denk ik wel. Uh, ja? Ja. Ben, ben je een, een dwarsdenker, een vrije geest? Ja, nou ja, dat, dat gebeurt vaak, ja. ja. Dat vind ik niet altijd handig, maar het overkomt me nog wel. Eens. Wa wanneer ja. nog meer dan? Wa Waarover komt je dan? Um, ja, dat, dat, dat zijn omdat bepaalde dingen kan ik niet laten. Daar begin ik dan gewoon aan. Net zoals die computermuziek. of, of later, maar daar hebben we het misschien nog wel over. Ja. Over die, over die, die beats en grooves en zo. waar ik, waar ik uh, hevig in geïnteresseerd raakte. Het dus allemaal, zijn allemaal storende dingen. Voor, en die zijn in feite slecht voor je carrière. want je haalt de continuïteit eruit. en je begint zomaar weer wat anders te doen. En dat, daar ben ik altijd betrekkelijk roekeloos in geweest. En dat. En dit soort beslissingen horen daarbij. Maar dat van nou laat was ik juist... maar eens iets doen wat, uh, wat niet hoort. Maar dat was dat... eigenlijk heel goed voor je carrière juist. Dat ja, maar dat van... weet je niet als je dat maakt. Nee, maar dat heeft niet. je heel ver gebracht. Op de een of andere Want ik manier. Je, ja. Ik heb nog zo'n lijstje ergens gekopieerd... van al die prijzen die jij gewonnen hebt in je leven. Nipkofschrijf, Schrijf, Pri Italia, nou ja, ja. Zo, zo Holland Video Award. En dat begon toch een beetje in die tijd, hè? Ja. Met dit logo ja. van de VPRO. Want heel ja. veel mensen associëren jou nog, nog sterk met de VPRO. Ja, terwijl ja, dat is dus nooit meer overgegaan. Terwijl dat uh, ja. eind jaren zeventig voorbij was. Ja, dat is uh, ongelooflijk. Ja, ik, ik heb echt nog twee weken geleden gehoord van een, um, iemand waar ik mee werk. Die hadden, ze hadden voorgesteld dat ik mij. Uh, de, oh, ze, ze, hadden gevraagd, ze hadden voorgesteld om mij in te schakelen. En die, die man van die, uh, uh, van die zaak, die zei. Uh, uh, Nee, die man moeten we niet hebben. Dat is, die VPRO-mensen moeten ja. dus uh, we. niet hebben meer dan 30 het, jaar. Kosten kost nog steeds uh, omzet. Ja. Nee. <laughs> maar gelukkig heeft het ook omzet <laughs> gebracht. Het is, in ieder ja, geval, ja. het is in ieder geval mooi om dat ook weer eens terug te kijken. Ja. ja. Uh, ja dit eerste deel zit er al op. ja. Dus het is maar goed dat je nog een uur nou, blijft. Ja. Um, ja, dat gaat hard. Zijn. En de luisteraars mogen straks ook nog bellen. Dus die ja. kunnen jou vragen stellen. We hebben het eigenlijk maar eenvoudig gehouden. Dus alles wat u. Wilt vragen aan ja, jou op zijn of wilt vertellen? Dat kan. En dan het liefst over dingen die met beeld en geluid te maken hebben, die combinatie. Maar daar komen we straks nog wel op. Het nummer is 0800 1121. 0800 1121. Mailadres is casaluna.ncv.nl. Casaluna.ncv.nl. En voor de Twitteraars hebben we ook nog hekje Casaluna. Ja, dan gaan wij nu uh, tijd maken, fijn maken voor, of in ieder geval de zender overlaten aan het hoorspel: De Spin. Dat duurt een kwartiertje en om twee minuten over één zijn wij dus terug met het tweede deel. En dan hebben we Jaap zijn hier nog en ook Chris Korstens kwartet nog drie nummers van die jazzmuziek. Uh, dus het, het wordt een mooie uur. Ik voorspel het u tot over uh, een minuut of 17. Ik ik, ik. ik. Ik. Ik. Ik. Ik. En ik. Ik ben niet alleen. Ja, dat was jij. NCRV. De NTR presenteert. De Spin. Een radiocrimi in 70 delen. Geïnspireerd op de IRT-affaire. Dat er morgen minister moet opstappen is heel Gaan. klein. Alles volgens het boekje. Goed, goed, uh, goed, Aflevering 27. Geloks, come on, kom Smerige rat. Hoi <laughs> zo, Kees, okay, als je genoeg geweest vandaag genoeg. Kom maar, genoeg. Zag je me? Ik zag je. Nou, kleed je snel om. Je moeder zit thuis op je te wachten. Je mag de volgende keer best een foto nemen hoor. <laughs> ik zal het onthouden. Ik ga even snel douchen, oké? Okay? Oké. Okay. Die dochter van je heeft pit, jongen. Het kan een hele grote worden. En dan op de dertigste met een gebroken neus en een gescheurd netvlies thuis zitten. Ja, huh? niet als ik aan Ik ga maar even naar de spietboel, oké? Okay? Mijn dochter is nogal onder de indruk van die Nora. En terecht. Al een jaar ongeslagen. En ik denk dat het nog wel heel lang zo gaat blijven. Niemand durft tegen haar te vechten. Het prijzengeld is te laag, zeggen ze. Nora. Zo spraakzaam als een bokshandschoen. Toch bracht ze mensen het hoofd op hol. Sherman, Armin, mijn eigen dochter. En ik... Mijn hoofd was al lang op hol gebracht. Amsterdam zat achter Armin Oosten aan en dreigde ons onderzoek te verknallen. We willen dat je stopt met handelen. Wat? Je moet je concentreren op het transport. Dat lijkt ons de beste manier om bij de directie uit te komen. Nou, daar ben je een beetje laat mee. Als er iets onderweg is, mag dat nog wel binnenkomen. Nee, nee, nee, nee. Maar... dat bedoel ik niet. Ik heb nu ook gedacht... Alang voor Arming dit is het antwoordapparaat van Joop Aarts: spreek uw naam, nummer en aanleiding ah, van uw oproep in: dan ik u Zeg je hoort tegen je moeder van mij? je zeker? <laughs> Bedankt voor het ophalen. Graag gedaan, schat. Doeg. Doeg. Hey, Hofstra! Jezus, kom eens even uit die auto, man. Grijs, Godverdomme. Zo, man. Nou heb ik je te pakken, smerige rat. Heb je op mij staan wachten? Jij bent een vuile matenaaien, klootzak. Armin Oost was van ons. Schreeuw niet zo'n idioot. We werken toch allemaal voor de politie. En nou moeten wij hem laten lopen omdat jij wil laten zien hoe groot jouw pik is. Als jij blijft schemen ben ik weg. ja. Ik kan mijn zaak door de pleeg trekken omdat jij die wolven in je zak hebt. Heb jij enig idee hoeveel man in huren? ik aan Oost kwijt ben? Ongetwijfeld minder dan wij erin gestoken hebben. Ach jongen, jij bent helemaal niet slim genoeg om een jongen als Oost te vangen. Vroeger niet en nu ook niet. Hé, wat is hier aan de hand? Gijs, wat doe jij hier? Ja, wat doe jij hier eigenlijk? Ja, sorry, Joke, maar die ex van jou heeft het in zijn kop gehaald... dat hij zichzelf moet bewijzen hey. over de rug van hardwerkende agenten. Als jij een probleem met mij hebt, dan... Tuurlijk uh... heb ik een probleem met jou. Jij bent jaloers omdat je een rechercheurtje van niks bent... en daarom ga je het werk van echte kerels tegenwerken. Hey, als je nou je bek jongen, niet hebt, dan jongen, wat, dicht, ja? hand, sla dan, washand. Hey. Nee, Pathetisch ben nitsen. jij. Pathetisch. Waar heeft hij het over? Gijs Korteling. Die man gedroeg zich altijd zo superieur met zijn carrière en zo. Wat er is misgegaan tussen ons. Ik denk er liever niet aan terug. Hé! Hey, Openmaken! Doe open, godverdomme! Hé! Hey. Wat doe je, Mafkees? Ik moet arm inspreken. Jij ja, moet niks. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ik, ik wil Armin spreken. Met zoietsjes bijten. Kom op, hoor. Kom op, hoor. Want, hoor. Het... Het... Armin, nee. ik... Ben... Uh, wacht even, Tromp. Wacht ik ben ik ben er net. Die frasering, ik... vriend, vriend, vriend, luister. <tom> Hoor je, dat? alles klopt. Hoor je? Dat? Ja. Ja. Ik kreeg net een pistool tegen mijn hoofd gedrukt Pauvre, maland... van Menno. De de... Dat is niet netjes van hem. Was je en bang? Wat denk je zelf? Menno is een liefde. Ik heb gewoon wat bescherming nodig. Heb je daarom Joop vermoord? Wat zeg jij? Je hebt hem gemarteld, doodgeschoten en verbrand. Waar komt dit vandaan? Oh, je ontkent het. Ach man, ik weet niet eens dat hij dood is. Is hij dood dan? Dat is Eddie geweest. Moet wel. Eddie Lagarde? Ja, denk na, man. Joop was voor verhaven, jij voor mij bent. En als Eddie Verhaaf heeft weggepromoveerd... Ja, dan? Dan kan je er toch op wachten. Dus jij was het niet? Nee, natuurlijk niet, gek. Wat schiet ik daar dan mee op? Zeg je dat hij gemarteld was? Ja. En verbrand je. Jezus Christus. Luister goed naar mij, vriend. Als er ooit iemand naar jou toe komt die jou bedreigt, dan bel jij mij... Meteen. Ik moet... Uh... Ik moet weer naar uh, kantoor. Doe niet zo. <laughs> ik loop voordorie nog in mijn trainingsbroek. We mogen toch wel rondkijken? Ja, maar straks komt er iemand. Oh, jezus, er komt er wel een. <hiering> Meneer, mevrouw. Wat kan ik voor u doen? Nou, we zijn niet echt op zoek, hoor. Oh, wij niet, maar... Zij wel. Sherman. Hoe vaak hebben we het niet over je droomauto gehad, schatje? Mag ik een gokje doen? De 8-serie. Twee Nou. Oh. Oh. Oh. <laughs> Loopt u maar even mee. Oké. Okay. maakt niet zo idioot. Ach, een proefritje kan toch geen kwaad. Hij staat hier in het zwart, maar andere kleuren kan ik natuurlijk bestellen. Oké. Okay. Mag ik er even in zitten? Uiteraard. <laughs> Af en toe moet het vrouwtje even verwend worden, of niet? Vrouwtje. Oh, ik wil hem, ik wil hem, ik wil hem. Dushi, je, je hebt hem. Nou, niet plagen. Durft die, die man niet meer onder ogen te komen. Lea, je hebt hem. Dit is jouw nieuwe auto. Dat kan helemaal niet. Ik zeg toch dat het kan. En ik weet dat het niet kan. Ik doe de boeken. Ik verdien de laatste tijd zoveel met dat sap. Oh, waar is het dan? Ik zie geen facturen, geen rekeningen. Het staat ook niet op de zakelijke rekening. Oh, sorry, douche. Sorry, sorry, dat is mijn fout. Ik heb een nieuw bedrijf opgericht. Je hebt wat? Ik had het tegen je moeten zeggen, maar dat sap is zo groot. Nou, Het leek me verstandig om dat in een ander bedrijf onder te brengen. Wie had dat gedacht? Sherman Cordelia neemt een verstandig besluit. En wie doet de boekhouding? Of zit hij nog altijd in een schoenendoos? Ik zou toch zweren dat ik koffie met melk en suiker had gevraagd. Is dit koffie met melk en suiker? Cor oh, zit u tot een zeiken man. Ga het anders zelf maar halen, ja? Wat heb jij vandaag? Al die hars die Armin importeert. Ik haal het zelf wel. Gaan we dat spul nog een keer uit de roulatie halen? Niet nu. Zolang Armin het heeft, moeten we meespelen. Hij moet groeien. Samen met Sherman. Naar de directie toe. En dan halen we het terug. En geen seconde eer. Maar we hebben geen idee wat allemaal heen gaat. Ik heb de mankracht niet om het allemaal te laten bewaken. Die man bouwt onder onze ogen een hash-imperium. Dan kunnen we toch niet stilzwijgend toekijken? Ja. Wat stel jij voor? Afluisterapparatuur en videobewaking voor de stasjes. Hoe wil je dat betalen? Ja. Jammer dat die Charme tegenwoordig zijn geld zelf mag houden. Ik heb een paar krabbels nodig. Ja. Dat rapport voor de fiat is teruggekomen. Ze... Hmm. Uh, beetje vroeg, vind je niet? Uh, nee hoor. Ik ben een vriend kwijtgeraakt. Wie? Ja, Ik kende hem nog niet zo lang, maar het was... Hallo? Een... Volk? Ik heb niemand... Laat maar. Ja, loop maar door, Armin. Hé, hey, Trompie. Dit is een maat van mijn Sherman. Hij heeft een sportschool. Hé, hey. hallo. Ja. Kunnen we even praten, uh, privé? Ben je bent me te vinden. Het leek me goed jullie eens aan elkaar voor te stellen. Oh, wat um... kan ik voor u doen? Ja, ik. Uh... Ik heb een klein boekhoudprobleemje. Wij zijn dat gedoe met koffersgeld een beetje zat. Moet vast een betere manier zijn om Sherman te betalen voor zijn diensten. En ik dacht dat jij hem daar wel bij zou kunnen helpen. Ik, eh... Uh... Hey, mogen we? Single malt, mooi hoor. Sherman, wil jij? Ja, ja, lekker. Waar verstop jij je glazen, trompje? Uh, ik wil je even spreken, Armin. Sorry? Privé. Nou, geef eens even een momentje, Sherman. Vraag dat het slagschip anders even of ze wat glazen voor ons kan regelen. Waarom wil je me nou voor lul zetten? Ik ken die Sherman niet. Nee, nee. Je kent mij toch? En ik ken hem. Het spijt me. Ik, ik kan Sherman's boekhouding er niet bij hebben. Waarom niet? Ik, ik, ik heb het te druk. Te druk om je midden op de dag een stuk in je kraag te zuipen. Ik... Ik wil wat rust. Is dit vanwege die Joop? Ook. Ik heb je al gezegd dat ik daar niks mee te maken had. Ik, ik heb gewoon het idee dat ik in drijfzand sta... en een steeds dieper wegzak. Ik, ik kan bijna niet meer ademen. Ik heb je ook gezegd dat je niks te vrezen hebt. Als er iemand ruzie komt maken met jou... Dan bel je mij. Ja, maar ik wil dit gewoon niet. Ga jij nou nee tegen mij zeggen? Nee, nee. Wat, ik Kom bedoel, op. ja. Trompie. Nee. Het leven gaat door. De zaken ook. Ik ben kapot. Ik kan niet meer. Wat wil je dan? Rust? Ja. Heel graag. Jij mag rust nemen zoveel je wil. Maar pas over een half jaar... U hoorde onder meer Heijn van der Heijden, Hajo Bruins en Hanna van Lunteren. Regie Chris Baajema en Jeroen Stout. Scenario Paul-Jan Nelissen. Bezoek de website ntr.nl slash spin.